Is het waarvan Joel gesproken heeft? Kent u het citaat nog waar het uitgesproken wordt en door wie? Petrus. De Heilige Geest was uitgestort. Ze hebben allemaal zo'n dansen en springen. Ze werden beschuldigd, maar dan komt er een moment dat Peter zegt: dit is het. Of hij zegt: dit is het. We lezen een klein stukje uit Handelingen. Dat kennen we bijna uit ons hoofd. Nu waren er Joden te Jeruzalem woonachtig, en dat waren vrome mannen uit alle volken onder de hemel. Dus Joden uit alle volken onder de hemel, die waren eendrachtig bijeen in Jeruzalem. En toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoop. En de menigte verbaasde zich, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. Ik denk, als ik daar gestaan had als geboren Rotterdammer.. Tot ik zou zeggen: Moet je die Petrus horen? Kom je uit Rotterdam dan? Weet je wel? Ik hoor het. Kittoren dan. Ik hoor het dan? Want hij had niet alleen de taal die hij sprak. die was Nederlands voor mij. maar zelfs het dialectos. Dat is de tweede keer dat het gebruikt wordt. staat het dialect. Dus hij sprak niet alleen in de Nederlandse taal. maar ook nog eens een keertje plat Rotterdams. Iedereen kon het horen in zijn eigen taal waar hij geboren was. Kijk. Dus wat ik nou zeg is dus dat ik echt overleefde. Gersman, hè? krijg nogal wat. Nou wat. Ja, inderdaad. Dan zou je zeggen, nou die Peters die komt uit Rotterdam. Ik probeer me voor te stellen hoe verbazingwekkend het was... als je daar staat te luisteren. Dus heel die schare mensen... en een Spanjaard die daarnaast staat, die hoort hem in het Spaans. Maar het is duidelijk dat die schare die er omheen staat... Die denken bij zichzelf, joh, die Petrus, dat is er ook maar een gewone visser en hij spreekt mijn taal." Ja, ze hadden het nooit gestudeerd, maar door een wonderlijke werking van de geest van God gebeurde er iets wat eigenlijk bovenmenselijk is. Er zijn hele gemeenschappen die willen dat nabootsen en die zeggen aan elkaar: ik "Leg je de hand op, ontvang de Heilige Geest en ga nou maar reutelen." En ze zeggen: "Tat ta ta ta, Ze zeggen: "Halleluja, hij spreekt in tongen." Echt waar, ze nemen elkaar in de maling en ze komen er bijna niet vanaf. Maar ze komen er wel vanaf, maar dan moeten ze het verlangen hebben om het woord te studeren. En dan, uh, dat moeten ze echt doen. Ze verbazen zich, want het ieder hoorde het in zijn eigen taal spreken. Buiten zichzelf, van verwondering, zeiden zij, zijn zij niet alle deze die daar spreken Galileërs? Ook toevallig, allemaal uit Galilea. Mijn taal. Hoe horen wij hen, die Galileërs, dan, en een ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? Nou, nee, dat is het wonder. We kennen deze teksten allemaal. Hij had het over de parten, de mede, elemieten, inwoners van Mesopotamië, Judea. Hij noemde er zo'n vijftien op. In vijftien verschillende taalgebieden werd er gesproken. Die hier verblijvende Romeinen, zowel de Joden als de Joden genoten. De Joden van alle landen daaromheen, verzameld in Jeruzalem. Cretenzen, Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal van de grote daden Gods spreken. En van hen werden gezien he, tongen als van vuur. Nog een keertje, zij waren allen buiten zichzelf. Nou, als het dat twee keer zo moet voorkomen, of drie keer, dan waren ze echt buiten zichzelf. Dat was noteren waard. Dus degene die het opschrijven zegt, ja, we zwaren echt helemaal uit hun dak. Wat horen we nou? Hè? Het was bijzonderheid. Ze waren geheel met deze zaak verlegen en zeiden de een tot de ander, wat wil dit toch zeggen? En het, wat het mooie is, de jood die wordt alleen maar getriggerd door wonderen en tekenen. Wij moeten door het horen. Veranderen. Maar de Joden moeten door wonderen en tekenen. En dit is een teken. He, iedereen heeft erop gewacht tot die geest van God nou eens uitgestort zou gaan worden. Het verlangen van ieder Jood. Maar anderen die zeggen dan spottend, ja, ze hebben te veel zoete wijn. Dat is niet de geest van God, ze zijn gewoon dronken. Maar Petrus die stond met de elven, dus de elven en 1 is 12. Die twaalf discipelen die stonden aan een man op. Hij verhief zijn stem en sprak hen toe. Gij joden, daar gaat het weer om. En allen die te Jeruzalem woonachtig zijn. Dit zij u bekend, Eén keer. En neem mijn woorden ter oren. Boor je oren door, hoor wat ik te zeggen heb. Want wat hij gaat zeggen is echt belangrijk. Maar ook het nadenken over een specifiek deel van die tekst. Hij zegt, deze mensen die zijn helemaal niet dronken, zegt Petrus, zoals gij veronderstelt, Want het is het derde uur van de dag. Nou begint de dag om zes uur, zonsopgang opgang, tot zes uur is ons ondergang. In die twaalf uur, zegt Yeshua, staan er in twaalf uur in de dag. Om zes uur begint het en om het negende uur, dat is dus. Het derde uur, dat is dus negen uur. Dus zo vroeg in de morgen is niemand beschonken. Dat is uh, absurd. Maar dan direct na dit derde uur aangehaald te hebben, dan zegt Petrus, maar dit is het. Ik heb er maar weer een uitroeptekentje achter gezet, want hij is natuurlijk begonnen door te spreken. Hij zegt, dit is het waarvan gesproken is door de profeet Joel. Nou, u zult zelf van vele mensen gehoord hebben dat de gemeente begonnen is met Pinkster. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Gods gemeente is altijd Gods gemeente geweest. De kahal heet dat volgens mij. De gemeente Gods. Alleen de Heilige Geest werd uitgestort. En Messias was natuurlijk al lang geboren. De Messias was gestorven. Hij was opgestaan uit het graf. Hij was tot Vader gegaan. Hij is het Hemelse Allerheiligste binnengegaan als hoge priester. En toen die daar kwam, heeft hij de Heilige Geest van de Vader ontvangen. En die geest die hij ontvangt, dat was de volheid van de geest... die zendt hij naar de aarde, naar zijn discipelen, naar zijn leerlingen. En dat is wat daar gebeurt. Over dat uitstorten van die geest zegt Petrus nou... Dit is het waarvan gesproken is door de profeet Joel. We gaan zien. Dat woordje maar, wat hier staat... dat is een voegwoord. En het woordje maar zorgt ervoor dat vormt een overgang naar de hoofdzaak. Wat is de hoofdzaak in dit geval? Dit is het. Maar, zegt hij, en dan gaat hij over, dit is het. En dan gaat hij zeggen, het is sterk, hè? dit is gewoon aanwijzen. Het is een sterk woord. De woorden van Petrus, maar dit is het, geven op zichzelf niet hun eigen bedoeling weer. Nee, het woordje maar stelt wat volgt als tegenstelling... En de woorden dit en het zijn nadrukkelijke woorden. Het citaat uit Joel 2 werd gebruikt om de aanklacht van dronkenschap in vers 13 te weerleggen. Dat vers 13 staat hier. Dat vers 13 in handelingen, ze zeiden spottend, ze hebben te veel zoete wijn. Maar zegt hij, dit is het. De aanklacht waar we over gaan praten van dronkenschap, dat moest in vers 13 weerlegd worden. Hoe gaan we dat doen? Deze tekenen en wonderen, broeders en zusters, zijn geen bewijs dat deze mannen dronken waren. Het ging om tekenen en wonders, hè? spreken in tongen in de taal van al die mensen die aanwezig waren. Iedereen hoorde het in zijn eigen taal. Deze tekenen en wonderen zijn geen bewijs dat deze mannen dronken waren. Het is dus niet zo dat ik oh, nou zie ik dingen gebeuren, ze zijn dronken. Nee, ze zijn dus niet dronken. Het woordje dit, waar de apostel over sprak, is het een soort gelijke manifestatie waar Joël over profiteerde wat plaats zou vinden in de laatste dagen. Maar is nou de tijd waarin dit gebeurt, is dat nou de laatste dagen? Nee. Mensen denken het wel. Ze zeggen, oh die laatste dagen is toen. En nou zitten we 2000 jaar verder van de 6000. Dus dat klopt niet. De laatste dagen in het profetisch woord van, uh, van Joël, is echt de laatste dagen. Vlak voor de wederkomst of voor de komst van Jezua. Dat zijn de laatste dagen. Ik denk dat wij eerder in die laatste dagen zijn als, als zij. Ik denk dat wij in die laatste dagen zitten. Daar gaat het om. Het gaat om dat woordje het. Dit is het, een soortgelijke manifestatie, waar Joël overproperteerde wat plaats zou vinden in de laatste dagen. Houd het vast. Petrus die zegt dus niet, dit zijn de laatste dagen. Maar dit is het, dat wat volgt. Dat wat Joel zegt van die dagen, Petrus zegt dus niet, toen werd vervuld zoals geschreven staat, maar hij vraagt enkel aandacht voor wat. De profeet van soortgelijke, nog toekomstige vrede zij. Je zou dus kunnen zeggen wat daar gebeurt, is een soort kleine manifestatie tussen de discipelen, de twaalf, en de totaal 120 die in de zaal waren. En die dus allemaal naar buiten toe komen. En over hun valt de geest van God en er gaan wonderlijke dingen gebeuren. Dus dat teken wordt vervuld aan de discipelen. Maar het is maar een kleine manifestatie. De echte manifestatie waar Joël het over heeft, is dan aan het einde van de tijd. Om nou te begrijpen wat Petrus werkelijk bedoelde met dit is het, moeten we ons wenden tot de profetie van Joël. En om die profetie te begrijpen moeten we precies zien waar het over gaat. Als je bijbel leest en je ziet verwijzingen of je denkt, waar komt het nou vandaan? Zoek gelijk luidende woorden op in je concordantie en dan zie je vaak al direct de verbindingen met de Torah. En uh, vele bijbels van NBG en zo, heeft onder de versjes netjes de verwijsteksten staan waar je er nog meer van kan vinden. Dus je kan in je eigen bijbeltje aardig doorstuderen. Hieruit blijkt namelijk dat de profetie van Joel aansluit bij de laatste zin van het lied van Mozes. Ik weet niet of u het lied van Mozes kent, maar daar wordt aan gerefereerd in openbaringen. Waar geschreven staat, Yahweh oefent wraak aan zijn tegenstanders en verzoent zijn land, zijn volk. Dat staat in hoofdstuk 32 van Deuteronomie, vers 43. Johannes die verwijst ook naar dat lied van Mozes. ...op de volgende wijze, want dat staat geschreven in de Exodus... ...wie is als gij onder de goden, heren, jawel... ...dat is de verwijzing. En Johannes op Patmos verwijst naar de dag des heren... ...op openbaringen 15 vers 3... ...en in Joel 3 vers 31 staat diezelfde dag des heren. Het is naar het uitzien, naar die dag des heren. Naar helemaal het einde van de tijd... Daar gaat het om. Alleen Petrus die haalt een stuk daarvan. Haalt het naar voren toe. Hij zegt: Dat is nou wat je hier ziet gebeuren. Zegt hij: Waar Joel over gepraat heeft. Maar hij pakt het als een exegese eruit. En legt dat neer. Want het gebeurde daar echt. Onder een kleine groep van maximaal 120 mensen. Joel 2, vers 18 begint met: Toen nam Yahweh het op voor zijn land. En hij kreeg medelijden met zijn volk. Dit is zo'n typische uitdrukking. Hij neemt het op voor het land. Zijn land. En hij, Abba Yahweh, krijgt medelijden met zijn volk. Denken u dat God veranderd is? Tot op de dag van vandaag toe? Echt niet waar. Ook al kan het wel eens slecht gaan in Israël. Al kunnen ze ook nog goddeloos zijn. Er zijn er al velen die in de wegen van Yahweh wandelen met vreugde. En als je dan ziet tot uh, in de tijden van Lot... Als er nog maar tien rechtvaardigen hadden geweest, had Sodom gespaard geweest. Nou, ik denk dat er meerdere rechtvaardigen intussen teruggekomen zijn naar Israël. Petrus, die roept nou dat huis van Israël op, vers 36, tot juist die bekering... ...waartoe ook Joël oproept in Joël 1, vers 14 tot aan Joël 2, vers 18. Petrus doet precies zoals al die apostelen hebben gedaan, ook in dat hele Nieuwe Testament... He, André had het er afgelopen sabbat over. Gewoon die teksten onder elkaar gezet. Zo eenvoudig. Dat je zegt. Ja jongens het is toch gewoon zo. Wij moeten op dezelfde wijze onderwijzen. Als de apostelen in die tijd. Gewoon zeggen. Dit gebeurt er. Kijk eens wat er geschreven staat bij de profeet. Kijk eens wat er geschreven staat bij profeet Mozes. Kijk eens wat er geschreven staat bij. Het is de meest heerlijke manier. Om het evangelie van het koninkrijk van God. Te verkondigen. Wij verkondigen niet het. Evangelie van Jezus Christus, maar het evangelie van het Koninkrijk van God. Want Yeshua predikte het Koninkrijk van God. En daar zat elke Israëliet op te wachten. Dus toen ze zijn woorden hoorden, zelfs de blinden en de doven die van hem gehoord hadden, die zeiden, Yeshua, zoon van David, genees ook mij. En als Yeshua dat hoorde, dan was het eigenlijk alleen nog maar flats gebeurt. Dus ze zagen in Yeshua de zoon van David die komen ze aan. Het gaat om het huis van Israël. Hij wordt tot bekering geroepen door Joël. En het gaat over Jabes land en het gaat over Jabes volk. Joël 2 vers 28 en 29 dat zijn de geestelijke zegeningen die verbonden zijn met de tijdelijke zegeningen die door Petrus als volgt zijn geïntroduceerd. Dus geestelijke zegeningen die verbonden zijn met tijdelijke zegeningen. Maar ze zouden nog volkomen vervuld worden verderop. Petrus die zegt, en het zal zijn in de laatste dagen, zegt God. Het zal zijn is in de laatste dagen, zegt God. Dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Daar denken wij van de laatste dagen. Oh, zie je wel, dat is bij, bij Petrus en bij de discipelen. Nee, dat staat wel in handelingen 2 vers 17. En daarna, agar, zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op al wat leeft. Nou, dat al wat leeft, dat was niet in Jeruzalem. Hij zal zijn geest uitstorten op het einde van de tijd, op al dat vlees. Hoe dat zal gaan, hoe die manifestatie zal wezen, ik denk dat het onvoorstelbaar is. Als we allemaal in die vreugde komen, als wij daar de in waren, tot iedereen zegt, wat hebben die mannen toch? Daar zullen we deel aan krijgen. Nog een keer. Ik zal mijn geest uitstorten op al wat leeft. Naar wat? Het antwoord is daarna, na de tijdelijke zegeningen van Johannes 2, vers 23 tot 27. Het is namelijk belangrijk om op te merken dat de tijdelijke zegeningen voorafgaan aan de geestelijke zegeningen. Dat is hetzelfde als wij in onze vleeselijke natuur leven. We moeten uiteindelijk een geestelijke natuur krijgen. We hebben vleeselijke lichamen, we moeten geestelijke lichamen krijgen. En dat vindt dadelijk plaats als we door de dood zijn heen gegaan en opgewekt zullen worden. Nu leven we alleen maar door geloof. We kunnen nu alleen maar zeggen, zo heeft de Heer het gezegd en hij heeft over de dood heen gesproken. Dus de dag dat we opgewekt worden, zullen we Adam zien en Eva zien, Abraham zien en al Gods volk door alle tijden heen. Een wonderlijke vergadering gaat het worden. De tijdelijke zegeningen die gaan vooraf aan de geestelijke zegeningen. De heilige geest is op Pinksterdag niet op alle vlees uitgestort. Amen. Echt niet waar. Het waren de hoogheid 120 plus de discipelen 130. Noem maar op. De heilige geest is op Pinksterdag dus niet op alle vlees uitgestort, slechts op enkele van de aanwezigen. En dat zijn er dan zo'n 120. Geen of niet één van de grote tekenen in de hemel en op aarde zijn verschenen of getoond. Want daar zou het ook mee gepaard gaan. De zon, de maan, de sterren, de sterren zullen zelfs van de hemel afvallen. Ik stel me voor hoe dat gaat gebeuren, hè. Maar dat zal toch een gigantische manifestatie zijn. Maar dat is hier niet gebeurd. Er geen één van die tekenen aan hemel en op aarde. Er is er niet één verschenen of getoond. Er vond geen bevrijding plaats in Jeruzalem. Nee, verre van dat. Er vond geen bevrijding plaats. Wel in de volgelingen van Yeshua. En die hadden dezelfde geest. Want ze herkenden Yeshua als de Messias. Maar velen van het volk niet. En zeker de leiders niet. Want die danken, we moeten hem doden. En we zullen het nog voor het Pesachfeest moeten doen. Anders hebben we eigenlijk ellende genoeg op het Pesachfeest. Er vond geen bevrijding plaats in Jeruzalem. Zowel land als volk was nog steeds onder het Romeinse juk. Door zorgvuldig studie van deze twee passages blijkt dat men kan inzien dat er geen verschil bestaat tussen de verklaring van Petrus en die van Johan. Peter zegt, en hij bewijst het met Joël. En hij zegt eigenlijk, dit kleine stukje is nu, maar zo zal het zijn op de dag waar Joël van profiteert. Je zal Joël nog eens moeten lezen in die hoofdstukken, dat is echt heftig als je het leest. Je krijgt een verlangen in je hart, ik hoop dat die tijd maar gauw gaat komen. Alleen, op een andere plaats, wie zal de dag des heren begeren? Van rook en vuur en van wolken en donder, dat is een ramp. Niemand zal de dag des Heeren begeren. Want het is een dag van oordeel. Die komt. Maar wij zullen daar door Gods genade doorheen geholpen worden. Nou, ik denk, broeder en zuster. Er kan geen misverstand bestaan. over de betekenis van Joëls woord daarna. Daar gaat het om. Daarna. Dit is het. Daarna. Het is zeker dat het woordje. Dit is het. Verwijst naar wat volgt. En niet naar wat er vooraf gaat. Het verwijst naar de toekomstige gebeurtenissen die door Joël zijn voorspeld. En niet naar die die toen plaatsvonden in Jeruzalem. Als je die vast wil houden voor jezelf. Dan denk je, oh, oké. Okay. Dan kunnen ze je, je ook nooit meer om de tuin leiden. Ten, ah, maar daar begon echt pas de gemeente het Nee, is niet waar. De gemeente van God die was er. Alleen de geest werd uitgestort op de gelovigen. Ze hadden al leren kennen en ze kregen inzicht in wat er in de toekomst zou gebeuren. En de Messias vertelt hun dus, naar aanleiding van Joël, wat er op die allerlaatste periode gaat gebeuren. Nou, aangezien nou die Joël niet over de gaven van talen spreekt... Hè? Joël spreekt niet over de gave van talen die daar plaatsvond kan dit is het... dus niet verwijzen naar het talenwonder. Want het ging helemaal niet om die talen. Het gaat dus niet om het talenwonder van puncten... maar wat de oorzaak vormde... van alle verwondering en opwinding. Dat talenwonder verzorgde wel opwinding. Want die mensen zeggen... oh, maar nou eens kijken... en dan gaan ze over zeggen... oh, maar dat is helemaal niet... Van, hè? Enfin, ze gaan er vervelende dingen van zeggen. Geen van deze dingen over de talenwonder en die verwondering in die opwingen, zijn geschied in handelingen 2. Dit kan daarom niet de vervulling zijn van Joas voorspelling, omdat de uitstorting alleen op de apostelen was en op hen die met de apostelen verbonden waren. Dit is dus niet de zaak waar Joaal het over heeft. Dat moet vaststaan in ons denken. Wat voor conclusie kunnen we trekken? Handelingen 2 vers 16 is geen volledige vervulling van Joëls profetie. Nog uitdrukkelijk, nog impliciet. Je kan niet zeggen, oh daar staat vervuld. Je kan ook niet zeggen, ja maar dat zat erin. Echt niet waar. We hebben daar mogen ruiken wat daar gebeurd is. En onze ogen moeten gericht zijn op wat Joël heeft geprofeteerd. De redenvoering van Petrus komt uiteindelijk hierop neer. Laat dat de boodschap zijn voor van vanavond. De aantijging dronkenschap kan niet worden misbruikt tegen deze, dat zijn de discipelen. Maar de aantijging van dronkenschap kan niet worden misbruikt tegen hen in toekomst waarna Joël verwijst. De wonderlijke geestelijke zegening van dronkenschap zal worden uitgestort over alle vlees. Nadat, en dan komt hij, alle tijdelijke zegeningen waarover gesproken werd, geschonken zullen zijn aan, aan Israëls land en volk. God gaat Israël nooit voorbij. Ook al zouden we in goddeloosheid leven, mensen zullen sterven, ze zullen door de vloeken worden getroffen van God. Maar uiteindelijk is dit het einddoel. Het einddoel, de tijdelijke zegeningen waarover gesproken wordt, die worden geschonken aan Israël, aan land en volk en aan volk. En tot wij daardoor genade... het geloof in Yeshua... op ingeënt zijn... en deel hebben gekregen aan dezelfde saprijke wortel... hebben we dezelfde hoop gekregen. Het feit dat we zijn gaan wandelen... in overeenstemming met Torah... en profeten... kunnen we gewoon Israël genoemd worden... want dan hebben we overwonnen. Over onszelf. Ook Jacob moest overwinnen. Hij had angst en vrees. Maar uiteindelijk overwon hij... in de strijd met de engel... Die sloeg hem nog op de heup ook, maar daar werd Jacob Israël. We hebben het dus over Israël, hij die overwint met God. Daarom hebben we deel gekregen door het geloof in Yeshua aan de verbonden van God met Israël. Amen? Amen. Laat dat dan met u meegaan de komende week. Dan wens u toe, God is tof.